Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse premier Johnson roept op het vertrouwen in hem niet op te zeggen. Dit heeft hij geschreven in een brief aan zijn portret. Partijgenoten. Die stemmen vandaag over of hij mag aanblijven of niet. Als 180 partijgenoten de motie van wantrouwen steunen... moet Johnson vertrekken. Maar verwachting is dat dat niet snel gaat gebeuren. Je hoort correspondent Fleur Launsbach. Het is alleen zijn eigen partij die die beslissing kan maken. En die zijn heel erg aan het twijfelen. Ook vanuit het idee van ja, als we over twee jaar een, uh, een nationale verkiezing hebben... dan is misschien een deel van de bevolking ook alweer... dit hele Partygate-schandaal vergeten. En ik denk dat er toch nog een deel is van... de de conservatieve partij wat daarop hoopt. En daarom vraag ik me af of die 180 gehaald gaat worden vandaag. De premier ligt onder vuur vanwege het Partygate-schandaal... waarbij hij feestjes hield tijdens de corona-lockdown... In Irak is een Britse man veroordeeld tot 15 jaar cel... vanwege het smokkelen van scherven van eeuwenoude kunstvoorwerpen. De Brit had dit voorjaar verschillende stenen en scherven van aardewerken opgeraapt... tijdens een expeditie langs een archeologische vindplaats in Irak. Die bleken meer dan 200 jaar oud te zijn. Op het vliegveld in Baghdad werd hij opgepakt... toen beveiligers de scherven in zijn tas ontdekten. De advocaat van de man zegt dat de uitspraak hard aankomt. Hij had gerekend op maximaal 1 jaar cel en niet 15 hij gaat in beroep. Bioscopen deden gisteren op Eerste Pinksterdag goede zaken. Volgens de bioscopen keken record aantal mensen een film op het witte doek sinds het begin van corona. Komt vooral door uitgestelde blockbusters zoals Top Gun Maverick en Jurassic World Dominion. Sowieso gaan we met z'n allen weer vaker naar de bios sinds februari dit jaar toen alles weer open ging. En tijdens de MTV Movie Awards van gisteravond werden behoorlijk wat straaltjes weggepinkt en thank yous uitgedeeld door sterren die een prijs in ontvangst mochten nemen. Jennifer Lopez ontving de Generation Award en haar speech was net even iets anders. I want to thank the people who gave me joy and the ones who broke my heart. The ones who were true and the ones who lied to me. Tja, een gevalletje van keep your friends close but your enemies closer. Het weer bewolking en vanuit het westen regen. Het is 15 tot 19 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en is het iets warmer. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N307, de Dijk Enkhuizen-Lelystad staat vlak voor Lelystad 5 kilometer file door, een, door de bezoekers aan Bataviastad. De vertraging is een dikke 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 De Nederlandse groep Vitesse hoorde je. Lekkere plaat van Zuid 1983, dat was Rosaline. Welkom terug, uur 2 van Zandvoort op zaterdag. En we gaan meteen schakelen met de Glee, want vanmiddag vindt daar een mixed dubbelfinale plaats van de Eredivisie Tennis. Daarover aan de telefoon hebben we Martin van Galen. Goedemiddag Martin. Goedemiddag.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 3-1 is, of zeg maar 3-1, dan, dan hoeft die laatste wedstrijd niet meer gespeeld te worden. Ja, dat klopt. Bij, bij 4-1, uh, dan is het klaar. Ja, oké. Okay. Uh, ja, klopt. 4-1, dan, dan is het klaar. Maar uh, hoe gaat het met uh, Zandvoort? Ze tegen, spelen tegen Alta, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. En, uh, het is ontzettend spannend. De dames hebben 1G gewonnen en de gewonnen, verloren. En uh, de heren die gaan nu de goede kant op. Scott uh, Griekspoor, die heeft zijn eerste set gewonnen. En Yannick die zit nu in uh, een hele spannende beslissende fase. Oké, okay, dus uh, nog, nog, het, kan, uh, het kan nog beide kanten op. Maar het is, het is gewoon spannend. Het is niet een duidelijk uh, klassenverschil. Nee, nee, het is heel spannend. En uh, zo ook was uh, tegen Maaltijk.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 Oh ja, dat kon, kon het natuurlijk twee jaar geleden niet doorgaan. Nee, precies. Dus eigenlijk bestaan jullie 72 jaar nu. Ja, ja we zijn bijna weer een lustrum. <laughs> <laughs> dus ik kunnen we voor lustrum doen volgend jaar? <laughs> ja, half, ja, gewoon weer een feestje bouwen, Martin. <laughs> ja, precies. <laughs> Gezellig. Uh, uh, op, op de website werd verzocht om met de fiets of lopen te komen. Uh, is daar algemeen gehoor aangegeven? Met andere woorden, is het uh, druk met het publiek?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 Voor zover uh, nu alvast hartelijk dank voor deze, uh, deze update. Helemaal goed. Tot, tot straks. Tot straks. Hoi, hoi. En van de tennis gaan we zo meteen naar het voetbal naar uh, Piet Pijper. Maar deze plaats, die ja. heeft ook met alles met uh, gezondheid oh. al met tennis uh, te maken. 13 na. Oh mijn god, 13 het van 13, 15.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 There's a good chap. You'll wake the line up. She's having a nap. Screwball? Call yourself a umpire screwball. Play on. You're being rather naughty. Kindly play on. Back, de single van uh, The Brats. Echt een uh, lekkere, lekkere gouden oude uit uh, de jaren 80. Dat schieten gaan we nog wel even door daar op het uh, tennisveld, denk ik. Nou, we draaien hem uh, vanwege het uh, tennis uh, vandaag uh, in Zandvoort op hoog niveau. We hoorden dat van uh, Martin van Galen. Maar het voetbal gaat ook op hoog niveau, want uh, Zandvoort 2 die heeft uh, vanmiddag uh, gewonnen, Piet. Een hele mooie wedstrijd tegen OSV, die ze uh, met 3-0 hebben gewonnen. Maar hoe is het met het eerste?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 O, oh, SV breekt nu uit, even? Oeh, oh, dat gaat al goed. Dus het is spannend en nog uh, drie minuten voor de rust. Oké, okay, ja. Het is nog 0-0. En uh, zodra er wat is, dan uh, hou ik jullie op de hoogte. Zeker, dankjewel Piet okay. uh, voor uh, dit moment. Hey. En heel veel plezier daar uh, ik hoor verder. Oké, okay. dankjewel. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was uh, Piet Pijper, uh, inderdaad. Uh, vandaag even geen Jan van der Lede, want die uh, zit in vliegtuigen, Albert-Jan. Dus uh, ja. die, uh, die kan uh, nu uh, geen uh, verslag even doen.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 I like you, I do. I hit you when I land, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went out as friends and we woke up in Japan. I like you, I do, I do. Let me know when you free 'cause I've been trying to hit it all week, babe. Why you acting all sweet? I know that you wanna know me, yeah. Get a little deep, but ain't shit new to a freak. Get Drop bands for the dude in your teeth. He loved the way I dripped on that pool to the beach. And I could have caught the program, but I cops to leave. While we got the same taste for the finest things. Brand new nigga with the same routine. Now we got me on a leash, cause we said no strings. You know I'm cool with that. So the pussy, you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. I could be a shocker with a roof, is that? 80 in the bins when that roof go back. They don't wanna see us get too okay. I just gotta. Might be friends for a long, long time. You're mine, and you know I like you for that. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went to a friends, and we woke up in Japan. I like you.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 gewoon iemand te hebben die je kan bellen... als, als, als, als iets is wat zeg maar op bestuurlijk niveau besproken moet worden? Uh, als afsluiter uh, heb ik bouwen, projectontwikkeling. Uh, project uh -huh. en uh, nou ja, Watertoren, Badruxplein, Entreegebied, Kuirdex... dat is allemaal wel uh, bekend behalve. Uh, en daar uh, kom je zelf ook mee. De vloedering van het plein tegen. Uh, die, uh, die flat staat die er nog steeds...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 Dankjewel. Oké. Okay. ...van mooie evenementen die weer in de agenda zijn terechtgekomen, Albert-Jan. En jij gaat ze met, ze met ons doornemen en dat is zeker niet alles wat er is, toch? Nee, nee absoluut niet. Want het is, het, is het ligt de highlights, de, tussen aanhalingstekens, van, de, van dit weekend en komend weekend. Nou, zoals gezegd, vandaag en morgen de Pinkster Races op het circuit Zandvoort... En uh, ze zijn vanmorgen al uh, vroeg begonnen. Vanaf 9 uur werd daar gereced. En uh, ook morgen is het vanaf uh, 10 uur uh, wordt er weer gereced. Tot zelfs tot, uh, tot half 5.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 In ieder geval alles. Het ademt uh, Italië. Dus, er zullen ongezijfels pizza's te krijgen zijn. Jazeker. En prachtige auto's. Dus liefhebbers daarvan. Bent u dan nog met de uh, Pinkstervakantie, vakantie, om het zo maar eens te zeggen. Maandag bent u ook van harte welkom op het circuit. Om dan de Italiaanse, motor, uh, de, uh, Italiaanse auto's te bewonderen. Ja, pluutje mee. En dan kan je natuurlijk uh, s'avonds ook nog uh, feest hebben.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 Ga voor meer informatie, want het gaat in groep 3 tot en met 5 van 1 tot half 3. En groep 6 de, de, de, tot en met 8 van kwart voor 3 tot kwart over 4. Ga in ieder geval even voor meer informatie naar de, naar de website van Team Sportservice Zandvoort uh, schuine streep buitenspeeldag 2022. Dan hebben we natuurlijk vrijdag de Ibiza-markt. Uh, dat is van 12 tot 6 uur. Dat, uh, vindt ze, dat bevindt zich allemaal op uh, de boulevard. Bad, een badhuisplein. Uh, dat is gewoon voor een heerlijke, hippe markt. Met een beetje op uh, Ibiza geënt. Dat ja, zit al in de naam: Ibiza-markt. Vrijdag hebben we natuurlijk ook de Theo Hilbers vismaaltijd. En uh, daar op het gasthuisplein. En uh, wilt u daar nog kaarten voor zien te krijgen? Dan. Uh, adviseer ik u even bij een van de deelnemers, de, de deelnemende organisaties langs te gaan. zeker u Kroonvis, in ieder geval het wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein zelf. Kijken of er nog kaarten te verkrijgen zijn, dan kan u ook aanschuiven die vrijdag. Aanstaande vrijdag van 5 tot half tien, De Theo Hilbers -Vismaaltijd. Dan hebben we elf, uh, daar kom ik nog even op terug, Cycling Zandvoort...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 tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Is dat alles uh, wat er is? Er is veel meer, maar <laughs> het museum is open. <laughs> Geweldig, hè? Is open. Het Puppetmuseum, in het raadhuis is open. Uh, genoeg te doen in Zandvoort. Mooi, <maui> Zandvoort heeft het. En uh, jij uh, beleeft het uiteraard ook uh, op de radio. Dankjewel voor uh, de evenementen, uh, of het evenementenoverzicht voor de komende dagen.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 We zijn uh, goed geleedkamer uitgekomen, we zijn inmiddels in de 58e minuut. En uh, nou, het wordt steeds 0-0. We hebben wel wat meer kaltjes gehad, de mensen worden ook wat feller en fanatieker. Het zo recht zijn gele kaart, onze speler Dani Kierhoff heeft een gele kaart. stond in minuut 48 uh, alleen voor de keeper en helaas voor zo'n voor iedereen. Hier langs de lijn uh, lukte het niet, hij miste heel heel waars. En dan ook nog onze vriend Zoef, die uh, ging ook helemaal door.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 En ja, oe, het is, het is, het wordt steeds, de wedstrijd wordt wat fanatieker en wat uh, meer geschopt en gedoe. En de spanning is natuurlijk te snijden, voor de tegenpartij niet. Maar die, die geven het er niet meer cadeau aan ons. Dus we moeten echt uh, aan de bak. Ja, wat die vierde plek... Ja? De vierde plek geeft recht op de nakompetitie. Inmiddels heb ik wel vernomen dat onze concurrent ook nog niet voorstaat. Dus die kan ons nog niet voorbij gaan. Dus we, we zitten nog even te wachten. Nou, we wachten gewoon op de call. Zodra die er is, dan uh, ga ik jullie bellen. En kijk, dan, kijk, dan, dan kijk. En dan uh, gaan we je melden in het zandvoorts. Nou, ja. Uh, ja, ik weet zeker eigenlijk gewoon dat je ons voor vier even gaat bellen, toch, Piet? Ja, ik hoop, ik hoop heel veel sneller. Ja, veel sneller ook, hè? <laughs> ja, ik, ben me, ik ben het helemaal met je eens. Het is wel spannend allemaal. Geweldig. Ja, want uh, ja. Ja, ze zijn een beetje aan elkaar gewaagd uh, toch wel, hè? Ja, het is, uh, ja, ja, is ons belangrijk. en die die twee eigenlijk niet. Maar nee. ja, het is, ook na, na jaren van uh, corona-voetbal kunnen we eindelijk weer eens wat behalen. Een ja. kampioenschap, weet je. We hebben drie jaar geen kampioenschappen gehad. Dus het is wel leuk dat we dan toch met de tweede doen wel mee. Maar dat we het ook met de eerste mee gaan doen. Ja, dat, uh, dat lijkt me ook. Uh, nou, we horen heel gauw uh, van jou, ik uh, Piet. Heb, ik, ik, ik hoor het heel snel. Ja, ja je weet het ja, nummer, hè? He? 5730393. 30393, oké. Okay. Ja, Ga je bellen? Oké, okay, dankjewel. Hè. Dat was uh, Piet uh, daar uh, in uh, Amsterdam. Oostzijner Sportpark. Nog steeds 0 tegen 0. Het origineel van deze plaat, Don't Turn Around... kennen we allemaal wel van de groep Oudblad. En dit was de Ace of Base versie van de LP Design. Sign. Hoorde je Don't Turn Around op de zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals een hele goedemiddag. En leuk dat je de radio aan hebt staan. En we zijn er nog tot aan 5 uur vanmiddag. Daarna helaas geen entertainment voor jou. Want we krijgen net bericht dat Fred...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 zit zover. Nou, ik, zit nog even, ik wil er heel kort er nog even, even op ingaan, Albert uh, Want uh, ja, die fietsers die dan uh, weer uh, door de Halsstraat heen mogen... dus dan is die afgesloten en dan uh, loopt uh, de barkeeper met zo'n uh, vol blad... met uh, allemaal uh, bierglazen richting een uh, tafel. Want uh, ja, de terrassen die, uh, die staan weer uh, wat uh, uitgebreider, uh, zeg maar. En dan wordt hij in één keer omver gereden door een koerier uh, een, uh, uh, op een uh, fiets een maaltijd bezorgen. Ja. Gaat het goed? Of, uh... Nou ja, uh, politiek antwoord. Ja? Na, na de zomer zal dit geëvalueerd worden. Kijk, ja, En dat dat dat zullen we de, de aandachtspunten kritisch bekijken. Oké, okay, nou ja. Dus uh, gewoon... Uh, ja, ja, nou ja, ik blijf, uh, blijf het apart vinden. Dus, uh, met de fiets kan je er wel doorheen. Maar uh, voor de rest uh, gemotoriseerd is uh, de Haltestraat gelukkig weer afgesloten. Hè, want daar uh, zijn yeah. we volgens mij allemaal wel blij mee. En niet uh, de hele dag. Dus met iedereen is rekening gehouden, gelukkig. Be gentle, you want me, We want when you need me. We need me, show me you love me, be gentle, when you want me, when need, need me, show me you love me, be gentle like the breeze on the summer night whenever yeah. I'm with you.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 100 times a day I call out your name Be gentle, Be gentle. When you want me, me. When you need me? Be, me, me Show me you love me Be gentle, Be gentle. When you want me, me. When you need we me. me Show me you love me But so we never got further than a simple embrace girl. Every time I close my eyes I see her face girl. To tell you the truth I don't know what to do How do I know if the girl is too blue And when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 Sometimes I can't help it if I'm sentimental, cause your church is soft and your love so gentle. Slow one step at a time, to call falling in love is like committing a crime. You'd only be guilty if my love was true. There's nothing in this world I wouldn't do and you. You give to me, girl, like many others have tried. And you're the only female to keep me satisfied. If you love to be mine, just for one day, I would hope that you would happen come my way. And as the day begins to find is on my face. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.